Ik, uh, tijd moet inhalen. Ja, is een beetje ingewikkeld om dat uit te leggen. Dat is voor de mensen die er live bij waren. Hartstikke leuk, zou Thijs zeggen. Dat is hartstikke leuk. Fijn! Oké, okay, over Thijs gesproken, een van onze prominente bellers. Had het weer een fijne bingo-variant weten bedenken. Uh, jullie kunnen ook bellen, 070 360 -527. En uh, ja, ik ben natuurlijk helemaal de klus kwijt. We hebben weer te maken met het spook, het fantoom. De vloek van Radio Rundvlees. We doen alsof er niets aan de hand is, in elk geval. Ik heb een, een stapel uh, disketten hier zo. Uh, dan noem je dat discs? Uh, hier hoor. De, dat is allemaal van. Uh, Frinkelman, die probeert weer echt helemaal een goed uh, blaadje te komen bij Radio Gamma, Hij heeft dus, uh, ja hij heeft ook nog in, zei ik vorige keer al, een heel vreemde disc had hij gestuurd. hij die zogenaamd aantoonde. Dat hij gewoon met, uh, wat heet hij, die Willem de Ridder had gesproken over een partijtje jeu de Boele. Nou ja, geloof ik helemaal niet. Nou ja, je, je luistert er zelf maar naar, maar ik neem het dus dusdanig serieus. Dat ik het in de Tonnenantel en zo heb gezet. Nou, dat, dan weet je het wel. Ja, goed, hoe serieus is dat? Eh. Maar goed, we gaan er gewoon tegenaan. We hebben een uh, reportage ook gehad van uh, onze Brinkie. Ik zeg: uh, ga, ga naar Urk voor mij, part. Ja, en hij doet het hoor. Hij, hij loopt in Volendam rond te banjeren. Uh, ja, je ziet ook veel uh, geweld en misdaad. Nou, uh, we, Ja, jullie kunnen het straks zelf horen, maar. Ik wil wel verklappen dat er weinig misdaad te beleven was daarom. Jongen jongen. Maar goed, hij zal zelf straks alweer huilend aan de telefoon hangen. Ja, maar ik wil best gewoon weer terugkomen. Anyway, dat hebben we dus een beetje gehad. zitten is dus in het kader van de reportagewedstrijd uh, voor Gamba. Kun jij reportage opsturen. Uh, thema misdaad en geweld. Nou, daar kun je alle kanten mee op. Kun je allerlei kanten belichten. Mensen interviewen. Uh, slachtoffers. Whatever. Je kunt het zo gek niet bedenken. Elke maandagavond van uh, 9 tot 11 hebben wij hier uh, de TESO. Zeg het voort, zeg ik altijd maar. We zitten in de Palace te chatten, mochten er verdwaalde luisteraars zijn nu. Je kunt uh, mee chatten, en Kies voor chat. En kies voor de leukste chat, dus de Palace. Maar daar moet je wel het een en ander voor doen. En dat is niet altijd even uh, duidelijk voor mensen. Nou, daar ga ik nog een mooi stappenplan van maken, want... We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen die lekker gezellig meetchatten in onze eigen gamba-palace. Nou, wat hebben we verder in petto? Muziek van Abba tot Sappa natuurlijk. Van harte tot Samba wil er ook nog in. En uh, ja, wat vaste rubrieken. Ik uh, kan natuurlijk uh, wel uh, erop aan dat Hans van der Zans gewoon weer netjes belt. En uh, ja goed, we gaan het gewoon uh, vanzelf meemaken. Ik ben een beetje verkouden, dat klinkt... Uh, ja, dat, dat hoor je misschien ook. Ik ben niet helemaal uh, de meneer T-stem. Dus aan het einde van de avond is dat helemaal weg, vrees ik. Maar goed, daar hebben we voor de goede zaak over, toch? Uh, elke maandagavond gaan we gewoon. Het is één keer gebeurd, zeg. Dan lag ik daar gestrekt in bed. En dan zag ik nog achter die computer. Probeerde ik een beetje de boel in banen te leiden. Nou, ongelofelijke. Wow. Nou goed, daar doen we het toch ook voor. Gamba, weet je hoor. Je kunt gabber worden ook. En die mensen die dat voelen, die worden gabber voor 10 euro per jaar. Denken ze, kan mij, het hoort 10 euro. 10 euro? Als ik daar gewoon elke maandagavond voor terug mag komen en zo'n spektakel mag meemaken. Nou, graag dan. Nou, dan ga je ook even naar de website www.gamba.tk. Kom op een of andere manier gewoon even de chat binnen. Ik ga nog eens even mijn neus sluiten en we draaien ondertussen Ricky Martin. Ik heb uh, iemand aan de lijn. Hallo? Dit is het automatische opbelapparaat... ...van professor Dr. Anders Antonius Nussen. Krijgen we nou weer. Via deze toch wel erg onpersoonlijke weg... ...laat ik, Antonius Nussen, u, famous Bobby T, weten... ...dat u samen... Met Ronnie Brandsteker en Miep Simons. Ingeroosterd staat op 11 november voor een afspraak bij de homopaat te Den Haag. Nadere informatie voller. Opbelapparaat van Nusser. Wat is dit nou weer? Die heeft zo'n opbelapparaat gekocht, die man. Dat zeg ik, gamba. Nou ja, goed, dat zei ik helemaal niet. Ik heb iemand aan de lijn. Uh, wie heb ik hier zo? Hallo? Hé, hey, hallo. Oh, gejeet. Gaat je piepen hallo. en zo. Hallo? Ja, het is Rudy. Rudy de Ruiter. Hey, Rudy? hallo. Gezellig bij elkaar vanavond. Rudy de Ruiter. Stel ja. even voor, Rudy de Ruiter. Uh, wat, wat kun je voor, Wat heb je voor verhaal? Nou, allereerst natuurlijk, allemaal goedenavond lieve schatten van, want het kan niet op. Ja, ik moet het eventjes uitleggen, dat begrijp ik ook wel. Kijk, ja, Willem de Ridder, dat is eigenlijk mijn grote voorbeeld. Ja, en eigenlijk zit nee, nee, nee. in zijn show en eigenlijk ook in deze, is een keer ook laten zien dat, dat ik dat, ja, eigenlijk dat ook wel kan, kan ventileren. En daarom, lieve schatten, <laughs> dacht ik dat ik jullie ja, iets wil laten zien, of eigenlijk wil laten beleven. Ik dat ik dat echt waanzinnig vind. Nee, ah. uh, ik heb jij... er ook zo'n zin in gewoon. Maar wat heeft die Willem de Rille daar nou mee te maken? Die naam die valt steeds meer uh, bij Gamba. Ja, dat ik, is wel vreemd. Ja, dus ik ben een enorme bewonderaar van hem. En eigenlijk ja, ja. wil ik ook een beetje ja, ja. die kant op. En, maar en, moet ja, je dan niet in zijn show gaan bellen eigenlijk? Nou ja, ja misschien ook wel. Maar ja, je moet er ergens naartoe natuurlijk. Hè. Ja, ja. Dit is helemaal de oer. Dit is heerlijk. Dit ja, heerlijk. Is... Oh, Wat vind je nou heerlijk? Wat vind je nou heerlijk, Gamba, eh, Nou, heerlijk, vind je, nou ja. eigenlijk vind ik, vind ik het zo heerlijk dat... Eh, ik heb er echt van Willem geleerd, maar het klopt ook echt, hè. Dat je iets, iets kan bestellen. Je ja. kan iets bestellen en dan, dan gebeurt het ook. En ik wou het ook nu aan de luisteraars ook, ook laten zien. He? Ja? <lacht> <lacht> Wat ga je laten zien? Oh, ja, ja, ik ga het laten zien. Kijk, het is namelijk zo. Je moet iets bestellen. En ja, ik wil natuurlijk iets voor mezelf bestellen, lieve schat. Lekker ja. bestel plumpunnetjes van me. Nee, ja. nee, eigenlijk is het leuker. Ook minder ecologisch eigenlijk om iets voor iemand anders te bestellen. En ik wil het ook laten zien dat het kan. ja Uitermate gezellig. Nou, eh uh, ja. Mag ik wat bestellen? Uh, nou, ik wil eigenlijk iets voor Willem bestellen. Dat, dat, oh. ja, dat ja. lijkt me echt waanzinnig. Ja. Hey, bezig maar... zijn met iets zeer interessants. Ja, ja ik, ik zou wel wat willen bestellen dat we gewoon eens een keer een uitzending uh, twee uur achter nou. elkaar mochten doen. ...in plaats van crashen en uh, de vloek van Radio Rundvlees weer uh, mee nou, te mogen maken. Nou, dat, dat zou je ook kunnen bestellen. Ik ja. zou zeggen, ga doen. Ga kan ik dat bij jou gewoon. bestellen? Nou, bij mij niet. Maar ik zal nu laten zien dat bij... het kan. Dat het echt waanzinnig is. Bij wie bestel je dat dan? Nou, wacht maar eventjes. Even kijken. Ik ga iets voor Willem bestellen, ja. want dat kan ook. Even kijken. www.lekkersnelbestellen.nl Ah, nou, je hebt het al. Ja. 17... Een bankstelletje een bankstelletje. Ja, dat lijkt me leuk. Gele dan maar. Een geel bankstel. Zeg, goed, ja. zeg, kijk, een geel. Ja. Een twee zittertje, -zittertje. Ja, dat we doen. Een drie wordt het al, een gele. Driezitter en kijk, nou lieve schat, schat zegt. Wauw, dit is heerlijk, moet je nou eens zien. Ja. Waar mocht hij heen? Nou, ja. Willem. De Willem. Ja. De ridder. Um, ja, jij bent toch Rudy de ruiter. Je gaat het niet naar Willem de Rit. Oh, je gaat het nou, bestellen. Ik ga niet voor, ja, ik ga niet voor mezelf oh, bestellen. Dat is te ecologisch. Dat is niet voor mezelf. besteld. Ja, ja, ja. Dus even kijken. Betaling. Uh, laat we dat maar in Rampoer doen. Rudy. Dus, ja. En uh, kan het een, is het besteld nu? Want uh, moeten wij um, dat meemaken? Want, die, die, die, die, die, die, wat zei je meneer? meneer, meneer. Nou, en moeten wij dit nou allemaal per se meemaken? Dat bestellen? Nou, ik kan is, alles even is, laten zien. Ja, is besteld nu. een ijs zijn. Ja. U kunt het ook. Ja. Iedereen kan het. U kunt het ook. Nou, ja, hartstikke dat, dat fijn, Rudy. is een bedjes van me. Dat is toch hey, heerlijk. Hey, Rudy, bedankt dat jij ons een beetje in wilde wijden in de wereld ah. van het bestellen. Ja. Hey, Rudy, ik ga jou, uh, oh, ik ga ja. jou verlaten. Of jij okay. gaat ons verlaten. Nou, ik heb een van dikke bedjes van me. Ja. Ik zeg altijd hoi. Oké. Okay. Dag, Rudy. Ja. Ah, heerlijk. Hij zegt altijd hoi. We hebben trouwens een bellen aan de lijn, nou. Die mag ik u niet uh, ja, wat onthouden. Je daar? Hallo? Hallo? We hebben hier Bernard ja. aan de lijn. Meneer Bernard? Met varkens. Met varkens? Wat zegt u nou? We gaan het water in. We gaan het water in? Waar hebben we het over? Ja, allemaal Paarden. Al, meneer... Paarden? Daar zijn nou twee vertrokken. Meneer Bernard, u bent in de uitzending. Ja, hallo? U raadt nooit waar ik mee bezig ben. Eh. Uh... Nou, laat ik geen uh, rare dingen zeggen. U bent, uh, weet ik het, uh, videootje aan het kijken of zo? Ja, we, ja, ja. Wat? Hallo. Meneer Bernhard. Hoe gaat het met u? U heeft heel lang niet gebeld. Ik het dat wilde. Meneer Bernhard. Ik kan het een tien niet geloven. Daar ben ik net zo gek op. konijnen. konijnen ja. Meneer Berder, waar gaat dit over? Olifanten en konijnen. Ik, ik... En konijnen. ik ja. ben gek op olifanten en konijnen. Ja, jij bent er gek op. Maar u schiet toch. <laughs> u schiet toch beesten af, meneer Berder. Ja, ik mocht helaas van meneer Zuiderhof. <laughs> Alleen maar, mocht ik. Mag ik met mijn camera schieten. Nee, u, ja. u zit nu naar de video van Veldenhof te kijken ofzo? Ja, zo. ja. Oh. Het is mij ook opgevallen dat ik... U vindt ...dat ik wel. ook een zeer geinige lachen heb. Ja, ja. ja. Nou, hartstikke leuk. Maar eh, meneer Bernard, u, u, u, Hallo. Meneer Bernard, we zijn zo blij dat u weer belt. Ja, ik laat u en zo stukken horen. Het was echt geweldig wat ja. daar op tv was. En toen dacht u, dan ga ik eh, Gamba weer eens bellen of zo. Hallo, meneer Bernard. Ik, ik weet niet wat u... Hoort u mij trouwens? is nachtkast, hoorde u dat? Hoort u mij wel eigenlijk? Hallo, meneer Bernard. Het zou fijn zijn als u even antwoord gaf, hoor. Nou ja, absoluut. Even ja. nee, gaan muziekje draaien. Hij, is, hij zit daar gezellig te kijken. Meneer Bernard, wat vindt u nou van die nee, toestand met nee, Mabel? Zo'n groot wolle konijn. Ze hebben mij een wolle konijn gegeven. Echt... Meneer Bernard, hallo. hallo. Wat vindt u nou van die toestand met Mabel? Nee hallo, ik ben nu even met iets anders ja. bezig ja, ik ook met een uh, radioshow. Uh, dag meneer Bernard. Ik hebben het echt nooit meer kunnen eten. Hallo? Ja, meneer Bennert. Hallo? Ja. We gaan u uh, er maar uitgooien, hè. Het was ja. leuk u weer gesproken te hebben. Ja hoor, oké. Okay. Ja. Nog even wat geluiden, hier hoor. Eén moment. Ja meneer Bella, we gaan u er echt uitgooien hoor, dag! Ja hoi, dat zeg ik altijd. Oh, nou, dag! Hij zegt ook dat het hooi. Gaan we nou krijgen? Wie zei dat nou eigenlijk oorspronkelijk altijd... Ik zeg het hooi, wie zegt dat nou? Ja! Ja precies! Dit is Paul hier! Pietersma! Ja! Van de beesten! Ja, van ja, het pluimvee, het, het, het, het, het gevogelte. De... Ja, ja, van alles, ja. gewoon alles wat poten heeft en vleugels, toch? Nou, uh, deze week was het uh, wel weer uh, van alles hoor. Ja. Ja, joh, dat uh, blijkt uh, dat door, door die uh, hete zomer, dat ze uh, hebben een olijste strop met het uh, pluimvee. Ja, was de, dat kippen 5 goed? miljoen kippen en, uh, en kalkoenen gekost. Ja, wat bedoel je? Oh, gewoon wat door, dan door dan? de ziekte. Ja, oh, dood. Ja. ja. En allemaal dood hoe de hitte? Ja, allemaal Ja, en de meeuwen, nou, is meeuwen overlast. En hebt die, uh, die raadslid uh, Oosterhout, uh, Rekhout. Je hebt uh, ja. nou, uitgevorderd dat de mensen dan, als ze er last van hebben, de ramen dicht moeten doen. Want dan horen ze het niet. Zo, zo ja, nou, dat is ook een oplossing, oplossing van uh, ja. Ja. helemaal niks linkerversie. Nee, dat vind ik nou ook. Uh, ja, ja niet. nou, ik heb het echt gezegd hoor. Ja, ja, god, ja. uh... Het is een uh, oplossing, ja. Ja, dan heb je hier uh, ook nog iets over een, een, een haan die het hele zootje in, uh, in Lemmerland uh, wakker houdt. Ja, en hebben... van de wethouder uh, mag hij niet meer kraaien voor 7 ja, uur uh, in de morgen. Dat mag hij dan niet, volgens mij. Nee, nee nou, en daar ik... hebben ze een doek over hem heen gegooid. Ja. Ja, en dan hopen ze dat hij dan uh, uit gaat uh, leggen slapen. Ja ja. Ja, ja, ja. Werkt dat? Weet u dat? Nou, ja, dat bericht dat ik ook nog krijgen, hè. We ja, ja. zijn er mee bezig. Ja, ik dacht, misschien weet u dat gewoon, dat gaat nooit werken of... Uh, dat werkt nee, dat gaat niet werken. Nee, dat gaat niet maar, werken. Het, ja, ja. het is een goede trii-out. Ja, ja. Maar het gaat maar toch, toch niet nog werken. Ik heb een heel bijzonder verhaaltje over, uh, over de eende. De eende? Nou, vertelt u. Ja, nou, er is... Uh, een of andere uh, conservator door de heer uh, Moerlikker uit, uh, van het Natuurmuseum in Rotterdam. Ja. Die hebben een hoofdprijs gekregen he, voor een onderzoek in uh, 2001. Die heeft de hoofdprijs gekregen. Ja, dat was het meest nutteloze onderzoek wat er ooit gedaan was. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is wel van Gamba. Je wil oh. wel vaker van dat, uh, dat soort uh, onderzoeken. Ja, dat de uitslag 70 is of zo. Ja, en dat ja. je niet weet waar het over gaat. Maar nou, het nee. was ook zoiets. Uh, hij zat een keertje zat hij daar zo uh, in die kas. En toen kwam er een eend aan vliegen, ja. die vloog zo keihard tegen dat glas aan. En toen viel die twee meter hè, viel die dood. Hé, ja. hartstikke dood. Ja. En toen keek die hier, toen kwam er nog een eend. Die zat hem achterna. Dat was een woerd. Ja. Ja, maar hij was ook een woerd. Ja. Ja, nou en toen dook die zo op, op die dode eend. En toen ging hij doen. Ja, dit verhaal komt me ergens bekend voor, ja! Vrij kwartier ja. hebt hij het zitten doen met een dode eend. Met een, het met een eend. Ja, toen heeft hij dat onderzoek gedaan. En. Ja. Eh, nou, blijkt dat dat gedrag heel vaak voorkomt. Dat de eh, moeren vaak homo zijn en. Ja. Eh, negrofiel. Eh, negrofiel? Eh, Zo'n eh, dode mans. Eh, ja, ja. Mijke pik Ja, dat is toch zo? Ja, die doen dat. En. Eh, nou ja, ja. daar is hij dus voor geslaagd en ja. is hij geld gekregen en zo. En dan mag hij er weer verder mee, omdat het zo'n zinloos eh, ja, ja. onderzoek is geweest. Ja, ja. Nou, fijn. Maar ik vond tevijzen. het wel, eh, wel aardig, ja. hè. Uh, nou ja, goed. Uh, leuk altijd, die uh, dingetjes, hoor. Heeft uh, u nog ja. wat ditjes en datjes? Ja, de, de witjes en de watjes, hè. De watjes. Maar ik uh, ga sluiten, want ik heb nog een klein berichtje uh, voor, voor, van onze boerderij. Ja, van mijn kinderboerderij? Ja, want uh, we krijgen nou iets binnen. Nou, dan moeten de mensen gauw komen kijken, hè. We zijn helemaal in onze heum. Ja, wat het is? Ja, nou, de Oostenrijkse president Thomas Klesdeel. Ja, die heeft problemen met zijn Arabische volbloed. Die had hij ja. in, in 2001 gekregen van de koning ja. van saudi arabië Ja. Maar hij kan het, het, het onderhoud niet meer uh, zichzelf oorloven. Hey? Ja, nou, en na uh, die uh, zo zocht hij mensen ja, die, dan, uh, die dat voor hem kon uh, waarnemen, dat hebben wij ons aangemeld. Nou, en. Uh, hij heeft positief gereageerd. Hij, oh, nou uh, nou. hij komt dan. Heel vaal. Ja nou, ja. Uh, hartstikke positief uh, weer meneer Ja, dat was het. Ik wou uh, hier uh, wat ik, uh, de week weer uh, mee afsluiten. Nou, ik ben blij dat wij u dan uh, in onze Gamma crew hebben. Uh, gewoon als ja. de, de dierenexpert. Uh, en ik zeg altijd hoi, dat weet je. Oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Hoi. hoi. Ja, ze zeggen allemaal hoi. Wie zegt dat nou ook alweer altijd? Hoi, hoi. Ik zeg altijd... Shit, het is te vries. Oh, ah yeah. Ineens. Ineens. Besef ik het me. Het is te vries. Ik zeg altijd hoi. Ach jee. Yeah. Dan gaan ze ineens allemaal hoi zeggen. Wat flauw. Bij Nova hebben ze roll tip. Steeren hebben ze een Die AD haast Adolf Ziegenzaal. Maar Radio -hombe. Nou, ik ben maar eens naar Vaudendam gegaan. Er is een uh, reportage komen over de misdaad. Moet eens kijken of hier wat uh, te beleven valt. Foto's, winkeltjes... Het is erg toeristisch. Misschien kom ik nog wel zo'n palingsound uh, jongen tegen. Je weet het niet. Het is ook een hoop dicht. Ja, een beetje buiten het seizoen natuurlijk, hè. Nou, ik ga maar eens zo'n een, uh, winkeltje in. De foto's. Dankjewel. Alstublieft. Nee, maar. Het is allemaal in klederdracht. Ja, zijn er drie. Drie foto's. En uh, zijn ze gelukt, meneer? Uh, hoe zijn de foto's geworden? Ja, we zijn gelukt. <laughs> Ik heb wel een rare kop, maar dat geeft niet. En goed belicht. Ik vind de belichting wel goed. Ze zijn goed te zien, de negen ook. Nou, u heeft er wel verstand van, zeg. Vaak ze, hebben ze geen goed licht. Maar ze glimmen goed. Het is wel erg duur, hè, dacht ik zo. Nou, valt wel mee. Nou, ik vind het misdadige prijs, hoor. Ja, natuurlijk zijn het misdadige prijzen. <lacht> Meneer, nou zie ik dat u maar één been heeft, zeg. Heeft u daar al lang last van? Nee hoor, dat is niet... ik heb altijd al maar één been. U hebt dus... altijd maar één been. Voor mij is dat gewoon. Oh, ik kan hoor. er prima mee lopen. Dank ja, ik zie het. Hoi. Nou, uh, hier, hier gebeurt het niet. Laten we eens verder kijken. Hi. Even kijken. Of ik uh, café De Hemel kan vinden. Dat wil toch ook wel op deze dijk zijn, zeker? En nee, het begint toch te regenen ook. Nou. Ik had mijn treingeld beter aan iets anders kunnen besteden, denk ik. zo. Jantje Smit. Hé, het is Jantje Smit. De heer Jantje Smit. Je lijkt er anders wel op. Ja, ik ben lekker niet. Zou je hem niet willen zijn dan? Kan je niet zingen dan? Zo vals als een kraai, zeker. Zo vals als een kraai? Nou, uh, ga ik gauw weer weg. Een uh, knap uh, zich ook hier. Uh, dat is natuurlijk voor toeristen, hè, dacht ik zo. Bootjes. Kan je nou ook met die boten mee, meneer? Ja, nee, deze, nee deze boten niet. Nee. nee, dat zijn geen toeristische dingen nee, dat je eens een keertje... Ah, je nee, je kan je ja. je dat kan we wel. Ik wel. Ik wil, je je wil je Nee, nee, het is niet nee, voor... Nee. Het is voor radio, dus het is dus geen radio. camera. Nee, nee. Maar dit is dus niet voor de toeristen. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar wordt hier nog vis mee gevangen dan met deze schepen? Ja, zeker, zeker. Wordt er wordt vis mee gevangen. Die varen ja. nog steeds uit? Ja, ja. Ik ben net, we net binnengekomen, in komen met andere vis. Oh. En varen ze morgen hè? Dank u wel voor de informatie, ja, het niet, hoor. hoor. Ja, <lacht> Er is één en vis hier. De minder verliede mensen is ook nog aan het genieten van het mooie weer, zie ik. Hoe is dat? U bent al klaar hier zo, of... Ja, we zijn er vanmiddag. U bent Je hier de op geweest? Is. Ja, zeker. Vindt u het mooi hier? Ja, hartstikke mooi. En uh, bent u hier al eerder geweest of is het de eerste keer? Nou, ik was hier wel al vaker geweest, maar er waren mensen bij die nog nooit geweest zijn. Nee, maar ik hoor dat het, hier, uh, het misdaadcijfer nogal uh, sterk is. Bent u daarvan op de hoogte? Nou, nee, maar uh, daar hebben we ook niet zo op gelet. Nee, dat moet u ook niet ja. doen hoor. Daar is de dag ook te mooi voor, hè? Ja, zeker. Nou, ik wens u uh, in ieder geval nog een prettige voortzetting. Dank u, vriendelijk. Ja hoor. En u bent de chauffeur, mevrouw? Ja, ik ben de chauffeur, zeg. Het Dit is een uh, prachtige auto voor zo'n ja, dagje. Wel. <laughs> maar nou viel het mij op dat er nogal uh, uh, heel wat van die uh, ouderen en minder verliezen mensen aanwezig waren vandaag. Is er iets speciaals of zo? Maar die dunaal ligt in de haven. De wat zegt Die ligt in de haven. Dat is een vakantieboot voor gehandicapten. Oh, op zo'n manier. Maar, maar dat ook, is ook ouder is het of is dat alleen voor uh, gehandicapten? Nee, dat is ook voor ouderen. Nou ja, ik wens u in ieder geval een fijne dag. Dank u wel. Dag. Hallo. Ja, ja dank. Jij ja, uh, ja, ben, bent, bent hier op vakantie? Ja, Moet Nito. niet Nito, nou dat begrijp ik niet, maar wat nee. betekent dat? Wie, mijn man. Uw man? Nou, ik weet niet waar uw man is, uh, maar ik heb hem voor het laatst daar bij de fotoafdeling gezien. U bent hier voor uh, vakantie. Ja. ja. En uh, vind je het een beetje mooi allemaal? Ja, kijk. Blijf. mooi. <laughs> Nou, uh, ik loop gauw door. Ik ga nog even naar de ijsboer toe. drink ijs. Nee, nee, ik, ik mag het niet hebben voor mijn maag. Maar uh, loopt het een beetje zo of is het seizoen over? Ijs is goed voor je maag hoor. Ja, is dat zo? Nou, uh, wat, u heeft uh, wat is het? Soft ijs of zo? Of is het echt zelf gemaakt ijs. Schepijs? Klassiek ijs van vroeger, dat mag ik niet veranderen. Dat leeft ze vaardig om te veranderen. mensen dit ijs hebben. Het is net een van vroeger. En een pak smaak hier. Daarna, de ander zegt dit. Euh, dat zit er niet in. Hebt, dat pakt niet. Kijk, het is echt ouderwets. Schepijs van vroeger. Ja, en. Eh, Verkoopt dus een beetje hier zo op de. Is nieuw, dus het is nu de sprok altijd september uit. hè? Ja, en dan wanneer gaat het weer beginnen dan? Uh, eind februari, maart. Eind februari, maart. Nou, ik vind anders dat er nog heel wat bussen voorbij rijden. Ja, het, is, het, is, het toch nog niet, het is er ook altijd, Tot, ja. uh, half op tijd, nu. Ja, doe maar een klein ijsje dan. Lekker slagroompje erop. En nee, helemaal geen euro's meer. Stop nu? Nou, we moeten toch een euro bij elkaar zien te sprokkelen hoor, want het is het me wel waard. Alsjeblieft. Dankjewel meneer Geron. Het is wel lekker hoor. Nou, het is allemaal erg braaf hier uh, in Volendam. Ik kan me ook niet voorstellen dat er hier. Uh, überhaupt iets uh, misdadigs gebeurt. Maar. Uh, gaan we naar het station? eh? Uh, nee. Hier uh, zal het, uh, het. niet gebeuren. Dat is Pringelman. uit Zolderdam. Dat dus we naar Amsterdam kijken dan. Hallo, wie bent u daar, ja. uitzending. Hallo. Ja, dag, meneer K. Ah, wie Hallo, heb met ik hier? Berend. Hallo, met wie? Berend, Berend, Berend Taasreuzel. Per een taasreuzel. Jazeker, ik ben oh. jazeker. En uh, nou, u heeft een verhaal voor iedereen voor iedereen neem ik aan. Ik heb, ik heb de laatste weken met veel, uh, met veel genoegen heb ik geluisterd naar het uh, naar radiogramma. Oh, ik is dacht gewoon om die arme luusteraars. Ja. Je kunt nog best wel wat, wat adviezen gebruiken. En dat is toevallig mijn specialiteit. Oh, adviezen. U geeft adviezen. Jazeker, beleggingsadviezen. Hé, oh. hey, dat klinkt wel goed. We ja, nou, ik, dat wel. Ik, ik denk hier. dat de luisteraars daar hun voordeel mee kunnen doen. Ja, de luisteraars, heel radiogamma, Wij zijn uh, behoorlijk noodriftend. Ja, nou, ik heb, ik heb het onderzocht. En ik weet dat er een hele grote groeifactor zit in, uh, in Ja. En dat geeft mij de mogelijkheid om ook mijn eigen marktgebied uh, ja, uit te breiden. Stapt u? Ja, ik ben één en al hoor. Dus ik het net eigenlijk aan twee kanten. Ja. Enerzijds ja. geef ik dan beleggingsadvies aan de luisteraars. Ja. En anderzijds is het dan mijn voordeel dat ik daarmee wat meer bekendheid zie ja. En daardoor, dus ook veel meer uh, ja, klandizie gaan krijgen. Hè. Ja. Maar uh, wat moet ik me dat voorstellen? Dat een bella dus ons belt en zegt: Ik zou wel eens willen weten uh, of ik uh, in bloemkolen moet gaan of zo? Hoe zit nou, dat, dat zou kunnen, inderdaad. Dat ja, is een ja. mogelijkheid. Maar een andere mogelijkheid is dat ik gewoon, uh, gewoon een advies geef iedere week. Ja, dat lijkt me uh, een wel advies leuk. En dat oh. uh, heel duidelijk uh, door de luchtvaart gebruikt kan worden. Ja. om zijn of haar beleggingen de goede kant uit te sturen. Ja. En dan hebben we gewoon een geval van iemand, neem ik aan. Dan uh, krijgt u een e-mail van uh, onze grabbers en dan zegt u van, nou, ik heb er iemand uitgepikt en uh, die ga ik eens even helpen. Ja, het formaat is vrij in beginsel, in, de, in principe dus. Ja, ja. Een vrij voor, een format, ze dus heet dat geloof ik. Ja. Uh, ik, uh, nou, ik begin met gewoon een advies en eventueel kunnen daarna nog vragen worden beantwoord. Het geeft ja, ja. mij de mogelijkheid, geeft inzicht te verschaffen. Nou, dus onze eigen businesshoekje eigenlijk. Uh, nou, en Ik dacht dat het ja. dan zeer actueel was. Hè. De bus ja. gaat uh, omhoog en omlaag. Nou, dat zouden we. Het gewoon op hetzelfde. Ik ga een mooie jingle voor u maken, meneer Taas Reuzel. Nou, dat, dank u wel. Ik vind dat zeer, zeer vriendelijk. Ja. Ik begrijp dat ik daarmee een, een, een, toch ook zeker wel een, een zekere waardering mag oogsten in ja. deze show. Ja. Uh, ik hey. zou de luisteraar niet langer in spanning laten met mijn eerste advies. Ik wou net zeggen. En dat is dat uh, de luchtvaart moet er in rekening houden dat de technologiefondsen op dit moment wat aan de zwakke kant zijn. Ja. Maar het is wel zo dat de technologiefondsen de index dragen. Dus men moet de, de technologiefondsen goed in de gaten houden en op het juiste moment uh, zijn of haar geld daarin uh, beleggen. En dat ja. gaat zeer binnenkort gebeuren. En daarnaast is het ook zo dat met name de financiële sector uh, momenteel zeer ondergewaardeerd is. Dus eigenlijk krijg je dan een twee ...stop op de langere termijn uw geld toch wel weer terug in de technologiefondsen... ...en op de kortere termijn uh, direct aanspraak maken op de financiële sector. Oké. Okay. Nou, goed? knopen ja. wij dat in onze oren. Meneer uh, Taas Reuzel, mag ik u danken voor deze uh, vuurdoop Ik heb het uh, dat was en Ik dank u vriendelijk en ik, okay. uh, ja, ik zeg wel dat hoor... Oké, okay. dag meneer Taas. Hij ah, zegt ook altijd hooi. dat, nou, dat Gaan we nou krijgen? Ik zeg altijd hooi. Ja, en onze Pick is natuurlijk weer in ons midden, hè? Ja, dag hooi. Dag meneer Van der Zwans. Ik ben ja. zo blij dat u er weer bent. Dag hooi. Met een prachtig gedicht. Ja hooi. Hoe gaat het met uw uh, tv-serie eigenlijk? De teek die op een aanbij leek? Ja, ik ben uh, nogthans uh, niet erg opgeschoten. Oh, hoe uh, komt dat? Deze week nou... Uh, ja, we hadden weer de jaarlijkse vergadering van de Stichting Weeswezen. Oh ja, daar bent u ook mee bezig. Ja, ja hoor, ik heb het wezen uh, wezen. Ja. Oh, In wezen hoeft geen kind een wees te wezen of geen ja, enkel te wezen? Ja, dat is onze slogan hoor. Ja, ja. ja in wezen ja. hoeft geen enkel kind wees te wezen. Uh. Ja, ja, dat is een mooie, uh, mooie gedachte meneer Dat van de uh, dacht ik zo wel. Ja. Hoor. En hoe heeft u een gedicht geschreven? Ja hoor, van mijn uh, vriend uh, Ronnie Brandsteker. Huh? Ja. ...komt okay. deze af. Oké. Okay. Uh, nou ja, zolang hij hem niet voorleest... ...dan, uh, u, ...u draagt dat gewoon veel beter voor. Ja, is, ...ik moet zeggen dat hij echt diep is hoor. Oké. Okay. Nou, dan gaan we luisteren. Ja, hij heette Pracht en Praal. Oké. Okay. <coughs> Oké okay, hoor. Yep. Ja. Ja. ga ik. Oké. Okay. Een ster... ...zo dichtbij. Geen lichtjaren hier vandaan. Maar gewoon hier bij mij in bed. Een ster zo vol, niet vol van licht, eerder vol van vlees. Kijk die wilde, hete kers erin en er Zo, nou meneer Van der Zons, zullen we die erotische getinte gedichten van Ronnie Brandt steken voor het er maar achterwege laten? Oh ja, ja, sorry het. hoor, u vindt het niet kunnen dus, nou, uh, begrijp ik, ik? Ik weet nog wel in vroeger tijden dat er zo'n gedichte chick was die af en toe ook zei van, ik heb een erotisch gedichtje. Nou, dan, uh, hier zak mijn broek wel erg vanaf hoor meneer oh, Van der Zons. Oh ja, zo no, sorry nou, hoor. En, en dan uh, niet omdat ik het slecht vind, maar gewoon, ik zit oncomfortabel hier. Nou, meneer van der Zwans? Ja, sorry hoi. Ja, ik, ik, ik begrijp in ene wat u bedoelt. Ja, oké. Okay. Ja, dank u wel hoor. Oké. Okay. <laughs> u zegt nooit hoi. Ja, hoi. Oh, nou. Ja. Nou ja, dat was uh, meneer van der Zwans. Die had het helemaal naar zijn zin. Hij vindt het zo leuk om te shockeren. Ik heb hier, er wordt naar mij gezeind een oververhitte De Vriezende Lijn. Nou, gaan we het meemaken. Hallo, De Vriezende Lijn. je ja. Ja, wat gebeurt er, De Vriezende Lijn? Ja, dat is toch helemaal niks, man. We gaan ze allemaal ineens lopen zitten, ze zeiken van hooi. Wie, wie? Allemaal? Ja, allemaal oh, allemaal. Ik hoor die anders. Ik hoor alleen maar hoi, hoi, ja. hoi, hoi. Ja, ik, ik, ik, ik zei over dat zei iemand anders toch altijd. En, en ineens schieten we te binnen. Dat, ja. zeg jij, jo, dat is een geintje. Ik ga niet allemaal ineens uh, lopen te imiteren. Zo. Nou, ik, ik, heb, ik heb daar allemaal geen zin in. Als ik met zulke mensen de, door een lint mond, dan, dan, dan hoeft het voor mij ook niet. Hoor. Ik door één lint We toch een beetje met elkaar omgaan. Ik ga toch ook niet ineens... Uh, ja, ik heb eens een keer in het verleden, heb ik dan een, een grote brinkelman uitgehaald. Maar, dat gaat nog wel een gaatje erger, de Vries. Ja, Jij je hebt hier gewoon al... gezeten als brinkelman en dan ga je lopen moeilijk doen, omdat ze zeggen, ik zeg altijd hoi. Ja, maar, maar die Pietersma ook, joh, die, die, die hebt het al een paar keer geflikt. Ik hoor het wel, weet je, dus ja, ja. ik ben niks, maar ik hoor het wel. Oh, zegt ik je Ik gewoon nog een confrontatie uit, ja, maar als ik dan met een, voor een repetatietje of zo bij hem ben, dan is het ineens de Vries voor en de Vries na. Ja, ja, ja, ja. Ja, god, ja. je bent ook een grootheid binnen natuurlijk. Ja, maar natuurlijk. voor je het weet gaat iedereen het doen, weet je. Er zit gewoon ja. helemaal niks in. Het, het was al aardig. een de garage de vries. Iedereen ja, zei want, je. Zeg altijd hooi. Vooral die Pietersma. Dat zit me gewoon hoog. Want uh, hij heeft het al zo. Met die Foseline. Hebben ze weer. Uh, maandje terug in die show. Uh, de database heb ik dat ze weer Zoiets over. Uh, dat ze er een, een garniturenfonds op ging lopen richten. Nou, ik, ik heb het bek maar gehouden, maar dat gaat toch ook nergens over een garniturenfonds? Ja, dat was iets van garniturenfonds. Ja, dat gaat het over bitterballen beginnen. Ja, nou, ja, ik haal mijn garnituren. Ga garnituren altijd met mijn knoopjes en mijn ritsen en zo, die gaat Beppi voor me halen. Hey, wat het, uh, bitter garnituur heet dat. Ja, dat precies, maar als je toch een garnituur dan, dan moet ze een bitter garniturenfonds oprichten. Ja. Ja, ja, wat jij bedoelt uh, bit, uh, garnituren, dat is... Uh, ja, dat is een man. Ja, dat hoor je dan zo van. Al de... ze vroeger mee onder de deur liep. ik heb er nog zat van gekocht. De, de, de derde etage garnituren, eigarnituren, dat Precies, is waar. Ja, dat is een garnituren, ja. dus, uh, laat die vooslien. En, uh, en dan zitten zit ze, zit ze lekker met die uh, pieters, maar ook nog eens een keertje zitten ze over, over die knieenzuiger. Zitten ze te zeiken met zijn eieren. Nou, ik hoor hem er niet meer over, ik, ik geloof van het nee. hele verhaal, geloof ik. Nee, ik niet. ben eens helemaal vergeten te vragen, inderdaad. Hij, hij heeft het nooit meer over die knieenzuiger. Die eieren dan? Ja, dan gaat, die gewoon, dan gaat de stap die gewoon overheen en dan hoor je zo'n zo prinkel. Ja, nou en een ik zeg. Die hoor je dan gewoon ook ineens voorbij komen met een ja. reportage over de misdaad? en een reportage ja. over misdaad moet nou, zijn, dan ken ik er ook nog wel eens. Nou, dat was. Naar ga ik met die knierzuiger ga zeggen hoe misdadig dat is. Ja, nou, inderdaad, het ijs was misdadig duur of zo. En uh, de, de foto's waren misdadig duur. Ja, en gewelddadig ja, nou, lekker. Zo. En uh, ik vond het ook, dat vond nou niet echt in het thema passen hoor. Hè? Nee, daarom joh. En uh, als je op die manier nou een. een, een een misdaad, misdaad betekent voor mij gewoon van moorden en lijken en zo, dat ja, soort dingen, ja. weet je, dat ja. is misdaad. Oké, okay, en inbreken en, en uh, dat En soort criminaliteit ding. en zo, dat hoort toch bij de misdaad, maar ja, toch niet over wel. de prijs van een foto. Nee, dat is misdadig duur zeg. Ja, ja. Je, ik bedoel nou, uh, ik, ik, ik baal ook gewoon dat je weer met hem opnieuw in zee gegaan bent. In zee je gegaan je bent, hij doet mee aan die wedstrijd, doe dan ook mee de Vries. Jij ja, zei van uh, hij mag gewoon geen uh, reportages meer maken. Nee, hij is maar klaar, hij, hij van, mag wel. Ik contract, contractueel de, de, de, ja. de laatste afgerond uit het laadje van hem. Een... Ja, maar hij mag wel een reportage meemaken in die, in, die, in die website. Ja, ik hij weet mag zijn plekje terug. Jo, klinkt jo, leuk, maar. Hij, de Vries je hoeft er niks te vrezen? Je hebt Dit het gehoord? gehoord. Ik bedoel, hij zit de hele tijd zit hij te zeggen van ik doe het niet en ik, ik ga er niet op in. Ik heb er niks mee te doen. Nee. Die is dan de eerste die weer met ja, zo'n ja. op op komt zetten. Joh, gaat toch ja, nee, precies. Ik zeg het al. En ik denk niet dat... Ja, ik, ik mag daar nog niks over zeggen. Een jury gaat dat bepalen, maar... nou, okay, okay. Ja. Ga er bepalen. Nou, oké, oké. Ik ga erover nadenken. Maar eh, ja, maak ik is een beetje vertiefd nu. Hoor. We hebben een wedstrijd, de Vries. Maak dan wat. Je hebt al eens een grote bek. Je kan het hè. Ja, ze is een keer kappen met al dat gehooi. Nou, hij hey, de Vries. Ja. Wat zeg jij altijd? Ik zeg altijd uit geen hooi, hè? Nou ja. De ballen. Oké, de ballen. Okay, de ballen. Ja, hij is helemaal vertiept, hoor. Hij is zo vertiept dat hij gewoon, nou, pak een beet, een half uur te vroeg belt. Ongelooflijk. We hebben trouwens een bellen aan de lijn. Ik ga eens even kijken. Hallo, hallo. Ja, uh, weet je wat ik altijd zeg? Hé, hey, Elmo. Ja, weet je wat ik altijd zeg? Nou, nee, weet ik niet. Hoi. Ja. <laughs> hey Hé, de ballen. <laughs> nou ja. Het is... Nou ja. Elmo. Weet je wat ik altijd zeg? Hoi. Het is toch ook een ondeugend jongetje. Gaat hij die de, die de Vries uit zitten lokken? Want reken maar, die Vries en Elmo, nou, gaat hij echt samen. Een bekend muziekje, dat betekent dat we Corselien aan de lijn hebben, klopt dat? Hallo? Hallo? Hey, Goedenavond, kunt u hey. mij horen? Ja, nee, we kunnen hier oh, horen. Ja, ja, prima, Ja, corseline. ja Met Corselien Smetsmans spreekt u. Corselien Smetsmans? Ja. Hey, weet je wat ik nou eigenlijk nooit gevraagd heb? Hoe oud ben je? Dat is een beetje een onbeschreven vraag. Nou, nou, nou, gewoon. Uh, ben, ben, is het rond de veertig of rond de zestig of rond de tachtig? Nou, weet je, dit weet wat is met, met ons soort, dat we eigenlijk meer tijdloos zijn. Ja, ja. Dat wordt ons dus ook met de paplepel gegoten, hè? Ja, ja. Nou, dat is goed. heel moeilijk, irrigatie. Eh, uh, uh, uh, alle ruimte voor je probleem of je non-probleem. Dat nou, is eigenlijk helemaal geen probleem. Ik zei al, of je nee, non-probleem. het is eigenlijk best makkelijk als je er gewoon een beetje je best voor doet. Wat ik nu ook heb gedaan, Ook ik wil even zeggen dat we op vakantie gaan. Oh! Ja, ik wou even ik wou nog naar het Vaticaan. Naar het Vaticaan. Ik vond even nog, ja, de post gaat niet helemaal goed. Ja? Die ja, maar man, die zal het waarschijnlijk niet langer maken. Oh, nou, we gaan even op dus, visite. Het is heel moeilijk. Ja, voor die man is het heel moeilijk. Hij zit ja, zo'n beetje dood te wezen op zijn stoel daar, toch? Goed, het gaat helemaal niet goed, hè, met de paus. Het nee. is ook een beetje onze geestelijke vader, hè? Ja, het is alleen vreemd dat het nu pas begint op te vallen bij de mensen. Het is geloof ik al tien jaar zo, toch? Ja, maar het is nu toch wel zo dat het toch, euh, ja... Ja, nu dat begint dit een frisje land worden. Die boy hier op vakantie met, met die pater, die dat ze steeds veel niet optrekken. Ja. Want het is goed, in die je dat is eigenlijk best makkelijk. Ja. En dan gaat met hem, ga ik met hem gezellig naar het Vaticaan. Ze ja. zijn we toch ook eens een keer geweest en dat mag ik, dat mag ik. Dat mag ik omdat ik gewoon dat meer als een religieuze reis kan zien. En dan is het klooster, ja. die, die vergoedt het en die heeft toch de verzekeringen gegeven. Ach ja, het zal overal hetzelfde werken. Daarom, zit is ze is ons... niet Daarom zitten ze ook zo graag in het vaticaan natuurlijk, hè. Dat geeft een zekere machtpositie, uh, Ja, het, het is alleen zo vreemd, dan moet je maar eens opletten als je hier ziet, de post op tv ziet dat, die heeft hier zo'n kreusje, die zijn toch heel anders dan onze kreusjes, hè. Oh. Moet je maar eens goed opletten, dat is oh. zo'n kruisje, het is een beetje krom. Oh, dan let het ik nooit op. Oh, een gebogen kruisje. een gebogen kruisje. Dat is volgens mij niet helemaal, helemaal goed, maar mm. goed, dat is, het kan mij toch geen ja, Een kruisje? Een, ik ga er gewoon in. Een, een kruisje wat uh, door Ronnie Brandsteker te grazen is genomen, denk ik. Maar, nou, ik heb uh, geen idee hoe dat in nee. elkaar zit, meneer Tim. maar ik wou het gewoon even zeggen. Ja, Want nou, gewoon ik kan gewoon zeggen wat ik, ik wil, ga er eens toch? Op ja, ik ga er eens op letten. Nee, natuurlijk, uh, uh, Corseline, je doet je verhaal aan iedereen dan iedereen, maar uh, leuk, uh, wanneer uh, ga je weg? Nou, ik ga deze week weg, want misschien is de volgende week al te laat en dan, dan is het ja, ja. ook weinig zin meer. Dan mag ik ook niet meer van het klooster, hè? Dus ja, daarom ga ik niet gewoon, lekker met de pater als je maar van met je dingetjes van de trap is te bier als ja, ja, Al die hebben ze, geloof ik niet, daar in het Vaticaan. Maar het gaat wel een stukje beter, met je, sinds, sinds je gang bent gaan bellen, eigenlijk. Ja, dus, het is een verademing en het komt ook een beetje door die, uh, weet je, die die die, die, die, uh, die middelen. Psychologie. Ja, die ridder of zo, wat die ja. Ruiter, die Ritter, die Ruiter hè? Ja, je of, hebt. Nee, die ridder, ik. niet de Ruiter. Ja, oh, dat heb ik ook al, oh, ja. Het kookt, het is gehoord, die man, die begint ook al hè? Ja, dat die die is het. Je moet zeggen, Rudy de Ruiter, dat, is dat je ook al begint, dus ik toch wel weer ver gaan. Is het toch niet helemaal, uh, geloof ik? Ja, het niet helemaal. Hey, voor je hoort je muziek? Ik zeg altijd hooi. Oké, nou, Corzellien zelfs. Oké, dag Corzellien. Ze zegt gewoon een hooi. Oh. Ik krijg straks de vriezen weer aan de lijn. Helemaal overveerd. Nou ja. Een ware technicus te genieten van jullie. Lieve schatten. Hallo. Als je opbelt, lieve schatten, dan zit je meteen in de uitzending. Meteen. Hallo. Ja, hallo. Het gaat wel door ook. Hallo. Ja, hallo zeg. U spreekt hier met uh, Brinkelman. Hallo. Te laat. Wat is dat nou? Te laat, ja. Te laat, dit schatten. Te Bel. Het lijkt me of het op mijn toestel ligt. Ik denk dat ik het maar even opnieuw moet proberen, hoor. En als je dus toet, toet, toet hoort, gewoon 5 in drukken. Gaat-ie weer? Ja, je bent in de lucht, hoor. Willem, zullen we eens gezellig gaan avondje gaan je de boeren? Natuurlijk kan dat, jongen. Zullen we dan een uh, afspraak maken voor volgende week? Ik moet je zeggen, aanstaande uh, vrijdag. Ik dacht donderdag als het uh, mogelijk is. He? Huh? Uh, tussen twee en drie als het u schikt. Jazeker. Ik verheug me er echt op. Ja, want dat is... Uh... Ja, het is... Oeh. Ja. <lacht> ik uh, hou mijn mond nog even dicht. Hoe dat zo? Laten we het gewoon groeien. Hè? Want ik heb natuurlijk altijd het format... Van die plannen en ideeën en dromen en zo. Het is dus niet alleen maar ten behoeve van mijzelf. Ik heb al geleerd in mijn leven niet te veel over praten. Gewoon laten groeien. Weet je, want als je praat geef je het al vorm. Nee, gewoon laat maar groeien. Het komt vanzelf. <lacht> je? Het, het materialiseert zich vanzelf. Dat is, zo werk bestellen. Zie het maar voor je, voel het maar. Voel maar of het klopt. Voel maar of het helemaal lekker voelt. Of het je inspireert. En dan... Daar komt het. Ik ga hangen hoor, want ik heb geen zin in dit geluid. Ik ga naar mijn koffie toe. Dit is echt... Woe, heftig. Ik, ik kan het niet zetten en uh, op deze manier uh, wens ik mij niet verder met de uh, radio in te laten. Wauw. Wow. <laughs> ik zit me alweer uh, compleet op de wind hier. Mijn shot zeg. We zijn nu helemaal voorbereid. Dus... Nee hoor, dat was om te gaan uh, een dagje te gaan geurden voelen. Nou, eh, begin met nu te oefenen. Want een reportage. Ja. Dan ja. moet ik mensen bij hebben dat ik zeg van, wat vindt u nu van de politiek meneer of iets in die geest? Ja. Zodoende dacht ik toch van, het, Mag niet het uit. is toch een, een, ook fijn voor Radio Gamba. Absoluut. Nou, dan neem je het op een bandje op of op een MD'tje of op een datje of wat je maar hebt. Ik eh, wil graag een reportage opmaken hoor. Ja, je kunt inderdaad gewoon... Een opname maken en dan draai je die gewoon... Ja, maar misschien moeten we het gewoon even van tevoren duidelijk doornemen! Met deze soort radio ga je gewoon... Thuisdraaien. Mijn moeder bijvoorbeeld die weet al jaren vetplantjes, maar ik kan toch niet. Een, een, met, met, met mijn moeder, dat kunt u toch ook wel begrijpen. Ik vind het uh, trouwens uh, met die katten en zo. Dat vind ik zo prikkelbaar. Ik kan daar niks spannends mee, helemaal niet. Nou, je zit nu in de uitzending. Begin maar met je reportage. Ja, nou uh, ik heb natuurlijk nog geen reportage. Ik wil juist reportages graag gaan maken, jongen. Die heb ik dus toch niet? Ja, maar je kan ook gewoon lekker thuis je microfoon even, of je telefoon even uh, bij, de, bij, de, bij de luidspreker houden en afspelen. Dat is toch geen reportage meer, dat is een gewoon telefoon.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 Vrijdag. Ja, maar ik ga toch niet... Hè? Uh, wacht even, even kijken hoor. Als je in Amsterdam woont... ...de avond daarvoor, donderdagavond... ...zit ik in het Amerikaan Hotel. Er is een show in het Amerikaan Hotel... ...door een tweetal dames in een uh, speciale hotelkamer... ...en dan in de ruimte beneden kun je dan via de video... ...kun je kijken hoe dat allemaal gaat. Dus als je geïnteresseerd bent... ...8 uur s'avonds... ...American Hotel, Leidseplein... Amsterdam. Dat ga ik zeker doen. En uh, tot volgende week zou ik zeggen. Heel leuk dat je belde. En succes, hè? En ik had nog een uh, uitsmijtertje voor u. Ja. Bent u samen met vriend of vriendin? Met Radio Gamba krijgt u vanzelf zin. Oké. Okay. <lacht> tot de volgende keer. Daar schat. daar. Yeah. Die schat. Die nog steeds elke... Uh, ...week verlangt... ...naar... ...radio... ...van Joegij, dankjewel, dankjewel, dankjewel, Hippie. Zo, nou, het gaat werkelijk... ...fabuleus... ...met dit programma. Heerlijk, heerlijk. En dan komt ook nog eens... ...als we zo leuk gaan spelen met elkaar... ...heerlijk. Nou, de laatste dan, haaien. Ja ja heel goed ja ja ja ja heel goed nou uh. Uh. ja zo so. ah ja dit is toch dit is toch ah oh. heel goed een doorbraak, lieve schatten. het gaat steeds steeds heerlijker, steeds bijzonder ik bedoel, moet je je voorstellen, zeg hoe, hoe snel het zich ontwikkelt hè? het is toch echt uh, toppie deluxe hè? of niet soms het gaat maar door heerlijk en het is om maar het begin ja, nu al net een beetje laat, dat merk je dan, dan drukken ze die ik zeg, wat, nu weer? Ja, allerlaatste. Ja? Ja? Ik ben helemaal in mijn element. Oké. Okay. Hartelijk bedankt. Ik heb genoten. Jullie zijn great. En zegt het voort. Ja, ik uh, breek een beetje abrupt af, maar het komt, ik heb een, uh, ja, een oude bekende aan de lijn en die wil ik toch uh, wel graag nog even in de uitzending hebben, want het is uh, Fauseline. Oh, Frozenlin, hoe is die? Jawel, nou, het is heel goed, het nee, is je Dankjewel, met dit even de gat met u. Nou, ja, een beetje rieperig, hè? beetje oh ja, het heers weer, hè? Ja, heers weer het warm, een lekker warme Een lekker oefenwet met een warme gog. Ja, ik ga het proberen, maar ik heb geen citroenen en ongeheiden in huis, dus uh, dat wordt niks. Dan nou, moet je het gewoon bestellen, hè? Ik je heb alleen... het vandaag al eerder gehoord op de, de rauwe. Ja, ja. Die ja, raar, dat vond, nou dan de, niet de meer. En zo. Ik denk niet dat het nu nog gaat, maar ik heb wel een uh, fles wodka samen, dus uh, gaan we het daar maar mee doen. Ah, oh, ze zijn gewoon leeg, dat geeft <laughs> Ja, en dan lekker in bed, lekker eruit zitten. Oké, dat is een warmekruik. Ja, oké, okay, nou dat gaan we doen. Ah, maar... En uh, nog, nog nieuwe stichtingen, verenigingen of uh, iets dergelijks. Ja, uh... nou, oh, dat was ook toevallig, in je idee. wat dat vandaag nog zo te sprake kwam. Ja. Dat is eigenlijk dat, dat, dat, dat het uh, garnituurbond steeds werd genoemd. Ja, ben dat vond ik echt frietsle. heel leuk. Ja. Dat vond ik echt heel leuk, want ik heb namelijk een stichting die er een klein beetje blijkt. En ja, dat is het ook geluk om even te noemen. En dat is uh, het gratineerfonds. gratineerfonds. Geen zonde bestaan. Jazeker, het gratineerfonds, jawel. Gelooflijk. Ja, ja, dat bestaat allemaal. We worden je echt in dit gezellige ja. met al die fondsen. Nou, wat nou, vind, we vind je? Anders ga niet die tuurfonds al. En dan hebben we ook het gratineerfonds. Gratineerfonds? Oh. Ja, nou, ja, ik weet niet wat meneer de Vries daar nog mee kan. Nou nee. ja. Zij ook nog nice spullen mee kan, kan associëren, maar dat ik kan het niet, me niet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Ik dacht, weet je, weet je, je, je kapsklosjes gaan gratineren. Dat gaat ja. niet. Laag je kaas erop, dan gaat niet, hè? Nee, precies. Het gratineerfonds, bestaat het echt. Nou, eh, en wat doet dat dan precies eigenlijk? Nou, dat is... Nou, gewoon u zeggen dat het een domme vraag was. Nou. Maar ik wil u gewoon eigenlijk eens laten raden, hè? Wat denkt u nou dat het doet? Ja, ons doet? Ja, wat... Ja, gratineren. Wat wil ik dat zij nou doen? Ja, het eh, gaat niet... Gratineren, ja, zeg maar. maar wat Weet gratineren dan? ze dan? Mm. Nou ja, het is fantastisch. Inderdaad, wat doen zij? Zij ja. nee, gratineren. Ja. De kunst van het gratineren is weer helemaal terug. En het gratineerfonds. Kruid moet even een deuntje in het zakje bij, hè? Ja, ja, maar wat gratineren ze dan? Oh, nou, zegt een paar! Een boterham met kaas? Ja, ja, ja. Of een dat boterham met gaat... jam? Of, een, of een, uh, een. pak met melk? Een, een pak melk nee. gratineren. Maar, maar dan... ja, dan wel zonder die pak, maar gewoon de melk. Uh, broodjes, eh, uh, dan... Hallo, je ah, wat hou je, je dan over als je melk gratineert? Dat heb ik niet moeten proberen. Ja, ja. Zodat ik moet proberen. Je kan alles gratineren. en dan niet alleen met kaas, maar ook met suiker, een stroop met allerlei zaken, KML gaat heel goed. is heb ik gedaan. Ja. Nou, ja, het lukt, het is ook gezellig hè. Het is ja. eigenlijk meer de kern van het verhaal met, met het, uh, het garniteurgrond van er gewoon de gezelligheid toe komt. Ja. dat oh, is gezelligheid. Lekker een bingo erbij. Nou oh ja, dan moet hij aan thuis gierig nou vragen. Misschien doet hij dat inderdaad wel. wel een leuke Nee, zijn. weet nou ja. hij niet? Hoe... Jij spreekt hem niet meer. Oh, dat was Guus. Sorry, ik ben helemaal in de war. Nee, maar... tijd met zijn bingo. Ja. Hij ja, is ja, graag. Ja, natuurlijk. Bingo, zeker tuurlijk. weten. Hé, hey, maar gratineren voor ons. Nou, uh, gezellig toch? Oh, die uh, gratineren gewoon de Ik hoor, uh, hoor radio-rundvlees radio er weer een beetje doorheen uh, komen. Ik, het lijkt me tijd voor een plaatje. Als je het niet heel erg vindt. Oh, uh... nou, doet hij ook gratineren? Doet er een laagje strooikas op, zo? Zeggen, maar, in ik ga het proberen. Of je of zo? Hij ah, links. Sorry hoor, ik moet even afbreken. Nou, zeg zeg zeg zeg Oké, okay, dag. Ah. Hoi. Nou, ja, het is een hooi. hoor jee. ik heb een beller aan de lijn. Hallo? Ja, hoe zeg. Oh, jee. Nou, u hebt het toch zelf uh, met eigen oren kunnen horen nu, neem ik aan. En de luisteraars ook. Ja. Geen, uh, geen, geen, geen, geen, geen, geen, uh. geen, hoe heet dat woord? Uh, opportunisme. Ja, ja. Nou... Ik heb het altijd in mijn schoenen geschoven, maar u hebt nu duidelijk kunnen horen dat het uh, wel degelijk om een, uh, een reportage ging ten nou. behoeve van Gamba. Hallo, ik zei al, weet u waarom ik het in de Tonnenlandroom zo gedraaid heb? Nee. Nou, omdat ik het zo lachwekkend vond. Het, het, is, nog, het is geknoeid. Er is geknoeid met die opname. Dat... Nooit, hoe zult ja. u? Ja, dat gesprek heeft nooit zo plaatsgevonden. Ik heb toen dat gesprek... Dat gesprek, gesprek heeft wel plaatsgevonden. Ja, u hoort nou... mijn stem toch? Ja, ik heb toen een opname laten horen en zo is het gegaan, zullen we maar zeggen. Nou, u heeft uh, gemanipuleerd het geluid. Dat, uh, ik weet nou. precies hoe is in ja, dat in zijn werk gaat. Ja, dat weet u. Als er één iemand goed kan editeren, dan bent u dat. Dus... Precies. Ja, nou daarom. Uh, daarom zat het, dus, uh, zat het dus in de Ton en Anton show. Het was een heel uh, fijne bijdrage. Nou, ja. Het staat ontzettend. allemaal niet aan. Ik heb weer mijn werk verricht. Ik was weer de eerste natuurlijk die met een reportage klaar was. Laat de rest niemand volgden. Zo ziet u toch maar dat ik mijn hart wel degelijk op de goede plaats draag. Niet waar? Ja, u wilt graag uw plekje terug natuurlijk. Uh, u bent natuurlijk, bent u de eerste. Het verbaast me helemaal niks. Nou, dan is het die hele wedstrijd toch van de baan. Dat we niet nodig. Nee, is niet nodig. Nou, dat uh, het ging helemaal niet over... dat is geleverd. Meneer Brinkelman, wat, wat ging dit nou over misdaad en geweld? Zegt u het nou? Is gewelddadig? U heeft helemaal niet gezegd dat het over geweld Misdaad. Ja, misdaad, misdaad en geweld was het thema. En u dat komt met. Ik vind het knap daarom is die prijs allemaal zo. Ja. dat gehoord: 23 dat... euro voor een foto. Ja, ik bedoel Dan had een man mij. meteen bij Ja, nou ik bedoel, maar uh, daar, daar ging het over. Schandalig misdaad. Ja, Gaat prijzen. Prijzen. Nou, uh... had u, had u ook naar, de, naar, naar, naar, naar, naar het prijzencircus of uh, iets dergelijks? De drie dolle dwaze dagen van ja. uw week wel moeten gaan. Nou, ik ga het niet opnieuw doen hoor, ik heb nu mijn best gedaan. Ja, moet er wel door Ja, nou wat bedoelt u nou weer? Ik, ik bedoel. ik uh, ja, gaat niet nog een reportage over ja. maken voor het, uh, ja. voor het. dat ik er uh, misschien uitgeknikken word. Dat is al werk voor niks. Ik weet ik, hoeveel werk dat is. Kost wat geld nou, voor het ik, ik zal u zeggen, meneer Brinkman, ik zit niet in de jury. Dus uh, ik bepaal dat niet. Maar ik denk en, niet dat het uh, zo kan zijn. maar hier de jury dan? Dat is voor mij belangrijk om te weten. En waarom is dat belangrijk om te weten? Ja, we moet toch weten wie, er, uh, wie, wie mij gaat uh, jureren. Ja, dat hoort u 1 december. 1 december? Ja. Dat is veel te laat. Te laat voor wat? Om te beïnvloeden bedoelt u? Uh, nee. Ah, 15, maar, uh, 15, 15 december is de finale, dus u hebt nog 14 dagen de tijd om de jury een om te komen. ik wil geen een van die de jury, want ik wil wel uitleggen dat u wel degelijk gezegd hebt dat het op misdaad uh, betrof en niet... Uh... Ja, misdaad. Nou, waar was de misdaad dan? U nou, heeft één keer gevraagd in iemand... ik heb gehoord dat daar behoorlijk in cocaïne wordt gehandeld en zo, ja. maar kan ik had toch niet zo op de radio nee, gezien in een reputage? dat heeft u gehoord, maar dat hebben wij niet gehoord. Nee, maar u begrijpt dat toch wel, uh, nou, had je nog nee. die Café de Hemel ja, met die brand en zo, dus dit was uw. Nee. nee, dit was uw kans om, om echt door te breken. Uh, ja, maar ik ga toch niet uh, van die dingen die niet kunnen, ik ga er niet over drugs lopen praten. Nou, uh, ja, gewoon u moet laten horen wat er aan de hand is. Nou, de prijzen, dat is misdadig. Ja, nou, uh, prachtig. Dat is toch gewoon Nederlands uh, gezegd, uh, wat de misdadige prijzen ja. regent u, uh, groenteboer. Ja, nou, we vonden het... Uh, meneer uh, Brinkelman, mag ik u verzoeken de lijn weer even vrij te maken? Nou, want uh, we gaan uh, zo'n beetje... Maar zo graag van u toch wel het adres van, uh, of in ieder geval de namen van... Uh, 1 de. 1 december. De ...dat de vriester in de jury gaat zitten, zegt ze leeg 1... ervoor wat uit. 1 december, natuurlijk niet, die, die doet mee. Dus 1 december, nou. 1 december bent doe de eerste. Nou, ik niet ooit zeggen hoor, maar uh, de ballen hoor. <laughs> Oké, okay, dag ben <meneer> ik <laughs> Gamba, radio, gamba, radio. radio, gamba, radio, gamba, radio. Van Papa, ga, radio. Radio, ga, Kom, gaan we bellen? Kom, kom. Kom mensen, En gaan even een rekenzommetje maken. Elf over elf. Uh, dan moeten we dus uh, eigenlijk even denken aan uh, hele andere werelden. Gewoon, uh, kom op, uh, laat die telefoon ook uh, gaan. Maar gewoon een hele andere wereld. Dat we zeggen van, we, we schakelen alles een kwartier, een kwartier later gewoon. Dus dat zou, dat, dan zou dat dan worden, dan is dat kwart over elf. Heerlijk, heerlijk zo'n probleem. Kom, bel, help me. Help me, ja, jullie moeten het doen natuurlijk, hè. Kom, heerlijk. Nou, kom op, schat, buiten, Help, buiten, brand. Hoe laat gaan we het Elf over Elf nummer draaien? He? Heerlijk. Nou, de laatste dan. De laatste. De laatste. Ja, allerlaatste. De laatste. Hop.